CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. En met nu de paasracers. Het zesde euro weer van deze dag, tweede Paasdag op CFM. Uitgebreid aandacht voor alles wat er gebeurt op het circuitpark Zandvoort. DFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En daarom schakelen we ook snel over naar Willem van deze, de verslaggever op het circuit, samen met jou. Kopen natuurlijk vandaag de Duitse Renault. Clio Cup is juist gefinischt En hoe dat afgelopen is, horen we van Willem. Goedemiddag Willem. Uh, we hebben zojuist de titel gehad van de uh, Renault Clear Cup. Een uh, leuke race. Uh, voor het hele publiek wat vandaag op uh, is gekomen. En het is altijd uh, mooi, natuurlijk, dat er uh, wat geboden wordt. Uh, de winnaar, uh, Arie van den Ben. Met wijze uh, 0 uh, Team Lekemal. Uh, op de tweede plaats uh, vinden we terug uh, de kampioen uh, van uh, twee jaar geleden. En dat is uh, Tim van Riet. En derde, de winnaar is uh, van vanmorgen Sheila Pescheur. Het was een uh, uitermate spannende race. En het is uh, leuk om te zien. Dat uh, auto's en degenen die daarin zitten heel uh, erg aan elkaar gewaagd zijn. Uh, dat biedt uh, volop actie op de baan. En dat, uh, ja, wat ik zeg, uh, zonder meer een uh, mooie reclame uh, voor de autosport zoals die op zonvoort uh, plaatsvindt. Ja, plaatsvinden uh, doet ook uh, de Formido's de Oostwicht. We hebben vanmorgen al een stuk uh, spektakel uh, laten zien. En dat is de uh, klasse die we hierna alweer uh, gaan bewonderen. Vanmorgen onze eerste afgeplacht uh, Mart de Graaf de Graaf, die uh, door de wedstrijdleiding toch uh, min of meer uh, ter verantwoording werd geroepen uh, om zijn optreden. Hij is uh, lange, tijd, uh, lange tijd de hele race vanmorgen met Miels Langeveld in gewicht uh, geweest voor de plaatsen 1 en 2. En de wedstrijdleiding heeft besloten dat hij toch wat onrechtmatigs uh, gedaan had... En uh, vanwege dat feit uh, is in één plaatje teruggezet. Dus uh, correctie, uh, de winnaar van de Swift Cup uh, vanmorgen is niet uh, Mark Graaf, maar uh, Niels Langeveld. De Suzuki Sof Zwift, uh, ja, die zo dadelijk van start gaan, daar hebben we ook de reverse grid. Dat wil zeggen dat de eerste acht van de wedstrijd van vanmorgen nu gaan starten in omgekeerde volgorde. En dat heeft uh, als gevolg dat we uh, een dame, een jonge dame op Paul-Position hebben staan. En dat is uh, Laura Katsma. Oh, Leuk zeg ja, zeker leuk. <laughs> hey, heel veel uh, spanning vandaag op het uh, circuitpark. Park voort. Ik begrijp dat het schema een klein beetje omgegooid is vanwege de gt 4, die live uitgezonden wordt bij RTL. Uh, er was een pauze gepland. Het uh, programma was iets wat uitgelopen. Ja. En ik denk uh, dat de oorzaak uh, van het uh, schrappen van de pauze helemaal daarin ligt uh, dat uh, RTL 7, de hoofdreis van de Dutch GTA 4, die uh, als ik me niet vergis half vier of kwart voor vier van start gaat, live wordt uitgezonden op uh, RTL 7. Ja. En je kan niet uh, aan RTL uh, gaan vragen: van uh, ja, we gaan hem uh, live uitzenden, jullie, maar we hebben wat vertraging, kunnen jullie wat laten. Vandaar het schrappen van de pauze. Oké. Okay. Helemaal duidelijk Willem, heel veel plezier op het circuit en uiteraard komen we straks weer bij je terug voor het vervolg van de races op het circuit Park Zandvoort. Dit is Race Radio, alleen op ZFM. ZFM Race Radio, Radio Earth, Winterfire, and Let Us Cruise. ZFM Race Radio Pit Report. Pit Report. En snel weer over naar Willem van Dessen, voor spanning alom op het circuitpark Zoonvoort, de Formido Swift Cup. Willem. Ja, dat komt helemaal uh, Formido Swift Cup. Vanmorgen ook al een race gereden, nu uh, bezig met de race 2. We hadden op vol uh, position hadden we Laura Kartma ja, en uh, het licht ging op groen en uh, Laura was weg als een duveltje in een doosje, het leek er zelfs op. ...als ook ze al uh, te vroeg weg was. Maar goed, uh, lang heeft ze niet kunnen profiteren uh, van wat ik gezien heb heeft van haar uh, leiding. Het is ook niet degene die ik uh, de leiding of de opening niet dicht in uh, zo'n reuze zit. Dit terzijde. Uh, maar hier uh, op de Hunsrug ging ze toch wel eindelijk naast de baan en alles. En uh, werd ze voorbij geschoten door uh, twee andere konuiten. Uh, onder andere Marcel van der Maart, uh, Peter Scheurs. In hun slipsteam. ging uh, ook mee uh, Dennis van der Laar. Dennis van der Laar, 16 jaar uh, jong, uit. Zandvoert Noord altijd uh, leuk natuurlijk om uh, zandvoorts dus, uh, ook hier actief te zien of het te creëren en ook nog op een uh, manier uh... Vooraan in het veld als David vanmorgen 50 geworden doet dit uh, prima. We kijken we even naar de gevestigde namen, natuurlijk in dat uh, Suzuki Swift Cup. En natuurlijk op uh, jongens die al uh, meer dan één uh, seizoen achter de kiezen hebben zitten daarin. En dan, uh, onder andere Marte Graaf. Die moest starten vanaf de zevende uh, positie. De winnaar van vanmorgen Niels Langeveld, uh, moest van de achtste starten. En uh, inmiddels hebben we er alweer uh, één rondje op uh, zitten. En dan gaan we kijken hoe de plaatsen uh, nu. Zijn. op de eerste plaats is het uh, nu uh, Peter Peurs met op de tweede plaats uh, Marcel van der Maart, derde uh, in met uh, tennis ja, van de langer superopdrage van die, die jongen Hier, uh, Laura Kartma en vijfde uh, daar, daar komt hij met zijn groene Suzuki vier Marcel denk hè Oké, okay, maar de ouders zijn, uh, zoals ik uh, begrepen heb, zijn allemaal competitief aan elkaar. Dus je krijgt veel, uh, veel strijd. Ja, we hebben zeker wat strijd. En uh, wat extra voor strijd zorgt, natuurlijk, is uh, het omdraaien uh, van de eerste acht. Dus de uh, jongens uh, die vanmorgen sneller waren, uh, ja, die moeten wat verder uh, naar de achteren zijn die gestart. En dat uh, brengt ook uh, de strijd met zich mee. Oké, ook deze race uh, over twaalf ronden? Ook deze race gaat over twaalf ronden, uh, ja. Oké. Okay. Nou, Willem van Deersen houdt hem voor ons in de gaten. De Formule Swift Cup op het circuit. En straks komen we ter uh, terug bij Willem van En hier gaan we weer even wat muziek draaien bij CFM Race Radio. Where else? Dat waren twee raceplaten non-stop bij de Tweede Paasdag Races op Circuit circuitpark Zaanvoort. Was eerste historie Edward Maya en Stereo Love, gevolgd door Mac en I Feel Thunder in My Heart. Nou, we volgen alles op het circuitpark Sanford. Maar natuurlijk hebben we ook andere nieuwtjes voor je, zo op deze maandagmiddag Tweede Paasdag. Ja, want zo was de uh, luisteraars welkom. Rob, ook goedemiddag. Ja, goedemiddag. Echt, echt iets beginnen, Ja, we zijn er. <laughs> we zijn er gelijk in. Wij mogen drie uur lang doen, Albert-Jan. Ja, maar terwijl de Formido Swift nu rondrijden op het circuit, uh, wordt er elders uh, gehockeyed. En wel in de Euro Hockey League, waar de kwartfinales worden verspeeld. U moet dat zo zien, uh, luisteraars, als, uh, als uh, samenvoeging van de Europa Cup 1, Europa Cup 2 op hockeygebied. Dat uh, heet nu de European Hockey League. En dit weekend worden de kwartfinales uh, verspeeld. En ik kan u mededelen dat Rotterdam uh, zojuist tegen Athletic Terrassa, Spa Spanje, met 4-2 gewonnen heeft. Dus die gaan door naar de halve finales. En uh, terwijl ik dat uh, uh, nu bezig is, is Bloemendaal tegen UHC Hamburg. Dat is een herhaling van de finale van uh, vorig jaar. En uh, die wedstrijd verliet ik bij een 2-1 tussenstand. En uh, wellicht dat ik daar straks nog even een update voor heb. Maar die zijn ook momenteel aan het hockeyen. Oké, okay, dat is dus, uh, wat betreft het hockey tijdens uh, tweede paasdag bij CFM. Ook dat uh, volgen wij uh, voor jou. En straks hebben we de Dutch GT4 op het circuitpark zo voort. en die ja. wordt live uitgezonden op RTL 7. Ja. Nou zagen we net even die belden. Wat een controlekamer hè, voor die uh, GT4. Niet ja. te geloven. Jongen. Ja, een mooie, mooie job. Maar ja, het steekt allemaal wel nauw. Hè. Want vanmorgen zijn er toch uh, wat schuivers geweest en uh, zelfs een code rood uh, bij de eerste race. Uh, Wij worden al helemaal gek van uh, drie schermen op uh, één, uh, één beeld. <laughs> maar uh, nee, dat belooft wat uh, vanmiddag. Ik weet niet exact hoe laat ze starten vanmiddag, maar dat is natuurlijk het hoofdnummer uh, van, van vandaag. Uh, de GT4's en uh, met de uh, Prins van Oranje doet geloof ik ook mee dus daar komen we. Willem uh, van Densen komt daar natuurlijk ook uitgebreid op terug en uh, even een tussenstandje voor de Formula Swift momenteel op uh, eerste plek Peter Scheurs gevolgd door Marcel van der Maat en dan Mart de Graaf op drie en zo duidelijk veel meer over die Swift Cup want dan gaan we gaan weer naar Willem van deze live vanaf het circuit Park voort is Carol Emeralds <middels> you see the smoke to dame Carol Emerald begon het eigenlijk allemaal met de single Back It Up. En die werd opgevolgd door een plaatje waar ze veel meer populariteit mee had. Dat is namelijk deze. you A Night Like This. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we gaan snel weer over naar het circuitparsel, naar Willem voor deze. Voor het vervolg van de formido uh, Suzuki Swift Cup, Willem. Ja, dat klopt helemaal voor Muro uh, Switch. Uh, inmiddels alweer zeven rondjes uh, onder de wielen gehad, hij uh, zijn kleine autootjes. En een uh, spectaculaire uh, race was. Uh, Laura Kartma, die van Palm of vertrekken. We hadden al de indruk dat ze uh, iets wat te vroeg weg was. Nou, dat blijkt inderdaad ook uh, op de wedstrijdleiding uh, geconcentreerd. Ze was al wat verder teruggevallen in het veld, maar kreeg ook nog een keer een drive-through uh, penalty. Dus uh, ja, zullen we maar zeggen, een einde oefening uh, in deze race voor uh, Laura Kartma. Voor wie heeft geen eind de oefening is, is uh, nog steeds uh, Peter Scheurs... ...vertrokken vanaf een derde positie... ...nog steeds aan de leiding... ...maar uh, de mannen jagen fel op hem... ...en de mannen die daarop jagen zijn... ...vooral uh, Mart uh, Graaf... ...en de winnaar van vanmorgen... ...Niels Langeveld. Mart en Niels uh, moesten starten van uh, plaats 7 en 8 zijn inmiddels uh, opgedrongen naar positie 2 uh, en 3. En gaan ook de jacht openen op uh, de leider in de wedstrijd, uh, Peter Scheurs. Toch een uh, leuk iets, uh, zo'n reviewer Er zijn mensen die vinden het helemaal niks. Die zeggen, Ajax begint ook niet met een 1-0 afstand, Maar goed, het uh, biedt wel het spektakel en... Uh, die jongens om ook uh, te gaan inhalen en acties te gaan ondernemen op de baan. Niet uh, vertrekken vanaf positie 1 en dan uh, nooit meer terugzien. Nee, nu moeten ze er echt voor werken. Wie heeft zeker ook uh, echt heel goed voor werkt. En dat, dat ze alle... Chapeau op zijn richting is uh, Dennis Van der Laar. Want we hebben een uh, kopgroep van vijf auto's. Dennis uh, is uh, nummer vijf, doet geen gekke dingen. Rijdt keurig zijn race. En als dat uh, hetgene is wat je doet in je eerste uh, raceweekend. Uh, rijden met verstand. Uh, ja, dan kan er alleen maar uh, beter en beter uh, gaan worden. Vooralsnog, alsnog, uh, nu vier rondjes nog gedaan. Is het nog steeds uh, Peter schuurs die de leiding weet te behouden. Met in zijn kiels op, uh, Mark Graaf, die, uh, op zijn bundel weer heeft, uh, de winnaar van vanmorgen, Niels Langeveld. De strijd is, uh, lang niet gestreden in deze uh, schrift, en, uh, ja de vijf uh, eerste hebben allemaal nog de mogelijkheid om onze uh, eerste uh, over de finish te gaan. En dat is wat we graag zien. Uh, spanning van begin tot eind in een race. Nou, dan kijken we nog even naar de rest van de deelnemers. De naam die opvalt is uh, Clem Coronel. En dat komt natuurlijk met name door de achternaam. Is het familie van Tim en Tom? Ja, dat is familie van Tim en Tom. Dat is een neef uh, van hun tijd. Uh, dat is weer de uh, zoon van uh, een van de broers uh, van die twee. Dus uh, ja. Nou, die, die rijdt, uh, zoals ik uh, nu zie, op de vijftiende positie. Maar hij is wel uh, voorwaarts aan Gaan. Dus, uh... Ja, dat klopt. Uh, vanmorgen uh, ging het minder goed met hem. Uh, hij ging eraf uh, in de race 1. En uh, ja, dat, dat is vervolgens dat hij als 24 zullen uh, moeten starten. Nu inmiddels inderdaad opgerukt naar uh, 15e positie. Dus uh, ook hij is goed bezig. Oké, okay, Peter Scheurs, nog steeds aan de leiding. En straks ja. komen we bij je terug. Oké. Okay. Dankjewel Willem. Lugar bonito. Eu acho que nós dois podemos ter uma boa viagem. Oh, Bij CFM Race Radio hoorde je de single van Valim, Jack Masterfunk en Love Can Around. CFM Race Radio, Pit Report. Bit Report. Hey, voor de Formula Swift Cup, het slot van die race, gaan we snel over naar Willem van Deze op Circuit circuitpark Zandvoort. Willem. Ja, helemaal uh, tot erop. ja, Formula Swift Cup, Reis uh, race uh, gereden vol met spanning uh, natuurlijk ook. En ook uh, het gevecht om, om de kop uh, natuurlijk. Uh, ja. Oh, het werd even afgeleid hoor, het ging tussen uh, Niels Langeveld en uh, Peter Schreurs. En het is uiteindelijk voor mij toch Peter Schreurs, die uh, bij de finish toch nog uh, Niels Langeveld had, weet het dus een uh, Langeveld de rol er lang aan uh, gevecht geweest met, uh... ah, ik haal de namen door dat Peter Schreurs en uh, uiteindelijk pakte... Uh, Niels Langeveld op, met een hele mooie actie in de sloten maakte bocht buiten om toch Peter Scheurs, maar ik mis net even het stukje hier maar volgens mij is het toch Peter Scheurs, die daar toch Peter Scheurs is eerste geworden, Niels... Ja, is... die woont daar toch, en uh, ja. Niels Langeveld tweede, en op een hele mooie derde plaats natuurlijk, tijdens zijn eerste officiële raceweekend, Dennis van der Laard, voor vanmorgen al... Uh, Vijfde uh, geëindigd en nu derde. Morgen weer op zo'n open fiets uh, richting Halem uh, naar school. Maar vooral zo toch hier uh, zonder enige fout een heel raceweekend uh, gereden. En dat, uh... Dat kan je alleen maar prijzen, want dat Suzuki-veld is zo competitief als het beste. En er zitten jongens bij. Geweldig! Ervaren als wat. En hij komt hij hier. En natuurlijk, hij heeft ook een goede training gehad. Goede begeleiding van de Blijkenmolens. Maar dat je af. Foutloos zo'n weekend rijden. En dan derde, helemaal mooi. Oké, okay, en uh, nou, alles is een beetje heel gebleven. Weinig scrimmetjes, uh, weinig uh, auto's kapot. Dus uh, zoals ja, je al weinig, zei... Uh, weinig. Uh, nee, dat was wel een uh, kind van de berg uh, die ja. er even naast is gegaan. Of, maar Voor de rest uh, weinig zwaarder. Maar echt een heel mooi uh, evenement. En uh, het mooie eraan is toch dat je met zo'n uh, reverse-crutch... dat je toch de jongens wint die uh, snel zijn in uh, race 1 en daar uh, Dat die in race 2 zich moeten laten zien. Uh, Martin Kravers er daar ook... Maar hij zeg maar helaas wat technische problemen. Heeft hij moet opgeven. Oké, okay, dus die zijn veilig binnen. Uh, straks de HTC Dutch GT4 uh, Championship. Uh, laten we zeggen, dat is het hoofdnummer van vandaag? Uh, dat is de hoofdnummer ja, maar op Volgens mij, uh, uit het blote hoofd, hoor, ik heb geen petje op, vandaar het blote hoofd uh, zit de Formule Ford daar nog tussen. Uh, ja, klopt. Dat, dat is de derde ja. race hè, van de Formule ja, Ford. Ja, de derde race uh, Formule Ford. Uh, huh? Niet een race waarvan we zeggen geweldig, want uh, helaas, uh, moet ik zeggen, zien we daar maar steeds auto's aan de stad. Wat zei je? Zes auto's maar aan de start? Zes auto's. Uh, zes oh, okay. auto's? Wow. Ja. Dus dat, uh, ja... Maar goed, de, de, de... Nou goed uh, dat wil niet zeggen dat het uh, minder moet zijn hoor. Uh, de jongens uh, hebben er al twee races op zitten, twee races met zeven auto's en dat uh, waren best uh, leuke en spannende races. Die uh, toch, ondanks het uh, minimale uh, aantal auto's, uh, boeien van begin tot eind. Dus uh, wie weet krijgen we straks wederom een uh, flinke spannende race. Kan je al een inschatting maken hoe laat die uh, Formule Ford van start gaat? Uh, ja, dat zal over een uh, minuutje of tien uh, zijn. Oké, okay. nou dan komen we de, met een minuutje of tien weer bij jou terug. Bedankt voor deze update. Ja. En uh, we hebben, krijgen je we straks weer aan de lijn. Die is goed, allemaal, Jan. Tot okay. dan. Hey, dankjewel, Hoi. Willem, voor van deze vanaf Circuit Park. Zo Inderdaad, de finish van de Formino Swift Cup. Met een mooie eerste plaats voor uh, Peter Schreus. Kijken we naar de race hiervoor, dan hebben we het over de Renault Clio Cup race nummer 2. Het podium zag er als volgt uit, Annie Adi van der Ven op nummer 1, Pim van Riet op nummer 2 en Gila Verscheur op nummer 3. En Jaap Koper, hij sprak met Pim van Riet. Er wordt weer gelijk gebeld hè Pim? Ja, ja dat gaat allemaal door hè, de zaken. Dus maar, uh, ja, ik ben blij met het resultaat, ik zag het van tevoren in die zitten, want ik had zo last van mijn rug. Al vanaf donderdag, en daarvoor race 1 werd ook al niks, want ik heb uitstralingen naar mijn benen, uitstralingen. En mijn benen gaan slapen in Trintel. Dus ik heb naar nou medicijnen gedaan, ik ben gekraakt. En ik moet zeggen, ja, het, het ging niet weer zelf, maar het was mee te leven. Even over uh, race 1, want uh, dat uh, was niet uh, jouw race. Nee, ik heb na 2-3 ronden, weet ik niet meer hoe ik zitten moet. Mijn benen die slapen gewoon, die gaan tintelen, die gaan slapen. Waardoor ik het allemaal fout naar fout maak. Dus ik, ik, en dat kan gewoon niet meer zo'n ding. Je moet gewoon uh, vlekkeloos rijden en de fout is eraf. En, uh, en ik ging even daarnaast in de Malbrach, stond ik in de grind. En daarna was het niet meer te doen. Dus toen ben ik naar binnen gegaan en nu heb ik ja, naar de kraken geweest wat medicijnen genomen. En nu, het is niet, niet super, maar er is mee te leven. Ja. Uh, weten ze al wat het is? Nee, nou, de een zegt spit, de ander zegt die yes. en uh, ik ga morgen naar een specialist. Want uh, ja, die zijn hier niet voorhandig. Voor ja, want dit is natuurlijk ook niet uh, van doen als je zulke soort wedstrijden op het hoger niveau wil, wil rijden van de Clio's. Dit is uh, voor de eerst ook meemaak. Vanaf donderdag heb ik dit. Ik heb nooit last van mijn rug. Ja. Uh, even goed dan toch tweede worden met, uh, met, uh, met al dat ongemak. Uh, wat kan je over die wedstrijd nog vertellen? Nou ja, ik heb uh, heel lang verdedigd. Tot Addy mij dan twee keer in de borst zonder een tik gaf waardoor ik te wijd ging waar hij binnen door, bin, door binnendoor kon. Dat nou, zit niet in mijn straatje, maar goed, hij, uh, het is door, dus hij heeft het wel gedaan en hij, hij heeft ermee gewonnen. Maar goed, het zit 1-0 voor Addy erin. Dus, uh, en hoe voelt het nu om weer terug te zijn in deze klasse? Leuk. Ja. Alsof je niet meer weg geweest bent. Nee ja, ik, ik doe dit al zo lang. Ik vind het leuk en het blijft leuk. En uh, ik vind het een leuk je alleen het lichaam moet even meewerken. En dat, uh, maar dan gaan we werken. Dan zien we je dus nog terug. Uh... Je ziet me zeker terug. Dankjewel. Oké. Okay. I remember you stepped in the store. And you kept me standing in one place. For way too long. There you smiled at me. All that I could say was just hello, sir. What will it be? Ooh, ooh, ooh, ooh yeah, like Jesus with shoes. Radio op deze tweede paasdag 2013. De paaseitjes zijn uh, ruimschoots aanwezig in de studio van CFM. Niet te veel vereten, eten he José. Is niet goed voor je? Nee. Je <laughs> Anouk en de single woman. Nou, nog even een rectivie uh, dinges, van, uh, uh, van, uh, uh, dinges. <laughs> van de hockey. Uh, hey, de ja, want, uh, <laughs> ik zat, daar een, uh, zat naar een herhaling te kijken van de finale van vorig jaar van de European Hockey League tussen Bloemendaal en UHC Hamburg. Uh, even uh, om het verhaal rond te maken. De kwartfinale vanmiddag tussen Rotterdam en Atletiek Terrassa uit Spanje is geëindigd in 5-3. En om half 3 uh, is uh, de andere kwartfinale begonnen tussen Bloemendaal en UHC Hamburg. En na de eerste 20 minuten staat UHC Hamburg met 1-0 voor. Oké, okay, dat wat betreft het hockey bij CFM. Gaan we weer naar de races op circuit Park Zalvoort. Nou, de Renault Clio Cup Die uh, is uh, enige tijd geleden op het uh, circuit geweest. En uh, race nummer 2, daar hebben we het over. Worden hoorden ze juist Jaap Koper in gesprek met Pim van Riet. Hij werd nummer 2. Maar wie werd er nummer 1 en nummer 3? Nou, dat waren Sheila Verschuur. Zij werd nummer 3. En Addy van der Ven nummer 1. En Jaap Koper sprak met deze beiden. Nummers 1 en 3... En nummer 3 denkt een beetje nog na. Hoe ik nog aan die nummer 1 zou kunnen komen. Wat zeg je? Nummer 3 denkt nog eens na of, hij, of er nog misschien een nummer 1 had ingezet. Nee, nee, het was best wel moeilijk. En uh, je moet echt een foutje maken of zo, wil je iemand echt goed voorbij kunnen. Omdat de, de autos liggen zo dicht bij elkaar qua tijden de rijders. En uh, Pim maakte geen foutje. Dus uh, ja, die kon mij uh, inhalen. Waardoor hij uh, uiteindelijk weer Pim kon inhalen. Maar ja goed, ik ben derde geworden, dus uh, genoeg punten gescoord dit weekend. Dus daar ben ik wel tevreden over. Uh, want ik denk dat jij geen reden tot klagen hebt als jij uh, straks uh, de, de tussenstand uh, gaat opkijken. Uh, nee, ja, ik weet niet dat ik bovenaan sta, maar 1 uh, en 3 uh, is natuurlijk best goed. Ik ben zevende vanochtend gestart, dus uh, ja. ja, ik ben wel tevreden. Dankjewel voor dit moment. Ja, graag gedaan. Dan ga ik even naar de winnaar van, uh, van deze tweede wedstrijd. Want die eerste wedstrijd, uh, dat uh, was... Iets anders hè? Dat had je er misschien niet allemaal van voorgesteld. Nee, dat was moeizaam. Moeizaam. En dat, uh, dat zat hem hoofdzakelijk in, uh, in, de, in de wegligging van de auto. We rijden dit jaar voor het eerst met Michelin-banden. En uh, ja, dat is toch eventjes allemaal anders. En uh, uh, ik, ik kon in de eerste race, uh, kon ik de dingen die ik graag met mijn autootje wil doen, die kon ik niet doen. Dus we hebben hem voor de tweede race hebben we hem veranderd. En uh, toen was hij wel goed. En toen kon ik mijn dingetje weer gaan doen. Ja, want, uh, je zei al zaterdag, van, hè, het is toch apart, die andere sloffen er, eronder. Vorig jaar hadden we Dunlops, dit jaar Michelins en... Uh... Ja, het ziet hem al in het verschil al in de opwarmrondes voorafgaand aan de race. Daar ben ik volgens mij ook meteen het verschil. Dat verschil is gigantisch. Uh, maar dat, dat heeft ook te maken met, met de afstelling van de, van de auto. Hoe, hoe heb je je auto afgesteld? Heb je hem heel los afgesteld? Heel glijerig, zoals wij dat noemen aan de achterkant. Dat noemen wij los. Of heb je hem wat meer gripachtig? En, uh, ik heb wat dat, dat betreft heb ik een beetje een, een tussenweg gekozen. En uh, ja, dat heeft in dit geval goed uitgepakt. Dus ik kon meteen vanaf de allereerste ronde goed de druk zetten. En, uh, en, en naarmate de race vorderde werd de auto alleen maar beter en beter. En uh, ja, heerlijk. Zeer tevreden. Even nog terug naar race 1. Want uh, dat was uh, drie kwartier. Uh, je dingetje kon je toen nog niet doen. Maar uh, ja, uh, je staat... Uh, van, uh, wat was de les eigenlijk uit die race 1 dan? De les uit race 1, uh, ja, het was niet zozeer een les... Uh, uh, voorgaande jaren heb ik in de eerste races nul punten verzameld. En die bagage die neem je toch mee. Uh, ik, had, ik, ik had een paar rijders om me heen uh, uh, uh, in race 1 waar ik gewoon goed op moest letten. Want die willen nog wel eens een foutje maken. En ik wilde niet te dupe gaan worden van die fouten van hun. Dus ik heb een klein beetje behoudend, terughoudend gereden. En meer mijn zinnen gezet op deze race, race 2 dus. Ben jij meer een sprintracer? Nee, ik ben meer een Oh, dus dat verschil dat maak je dan meteen ook? Ja, nou ja goed, een lange afstand race, daar, daar, daar kun je door je tactiek het verschil maken, door zuinig op je banden te zijn, het verschil maken, conditioneel het verschil maken. Ja, er, zijn, er komen meer facetten bij kijken. Alhoewel een sprintrace ja, is ook leuk, je moet gewoon vanaf de allereerste seconde tot de laatste seconde trappen, ja, tenzij je dus net zoals ik daarnet een paar seconden voorsprong had. Dan ben je gauw geneigd om, om, het, om het een tandje rustiger aan te gaan doen. Maar van de andere kant kan dat ook gevaarlijk zijn. Want dan kan de concentratie verslappen. En dat, uh, dat, dat is ook niet altijd uh, even verstandig. Uh, je sponsor is gebleven, Wijzenol. Maar volgens mij is wel de vlag uh, eronder wel veranderd. Ja, zeker. We zijn, uh, dit jaar uh, zijn we met, uh, met mijn sponsor Wijzenol zijn we naar Team Blekenmolen uh, verhuisd. En uh, ja, dit resultaat zegt genoeg, denk ik. Hoe is het uh, werken met, uh, met een oude Nestor als Michel Blekemole? Ja leuk, leuk. leuk. Ik, uh, ik zit af en toe met, met open mond uh, zijn verhalen aan te horen, dat is, uh, dat, dat is een eer, gewoon. Het is gewoon een eer om in dat team te kunnen rijden. En ook uh, de, wat die, ik, ja, vanmorgen uh, de, de oude Blekemole nog even gesproken, maar die zegt nu, ah, er is wel duidelijk een klik tussen mij en Van der Ven. Ja, die is er zeker. Uh, uh, ja, we zijn allebei wat ouder, <laughs> dat speelt ook mee. En uh, uh, ja goed, uh, Michel heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring en ik uh, pik toch, uh, uh, toch heel vaak, merk ik dingen op van hem die hij zegt, die ik onbewust in me opneem. En tijdens het rijden komt dat weer boven en dan denk ik van hé, hey, die oude die had toch gelijk. Dat was de single van Denise Williams en Let's Hear it for the Boys. Nou, ben je met de auto naar Salvo toe, dan heb je een mooi grote pech. Want heel Salvo staat nog steeds vast, vasthoorders, juist voor onze verslaggevers in het dorp. Dus, uh, <laughs> en op het circuitpark Zalvoort, daar wordt ook flink uh, met autootjes gereden. En daarom gaan we snel weer over naar uh, Willem van Dessen. SM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, de, de fotjes met z'n vijven op de baan. Ja, dat komt allemaal met z'n vijven op de banen. Ja. Het is aan uh, het toch wel erg triest uh, dat we dat zien. Dat wil niet zeggen dat er geen uh, spanning geboden gaat worden. Maar uh, in oost uh, waren de 7 voor het weekend. Uh, Jan-Paul uh, van Dungen, ja helaas. Uh, kan hij niet uh, verder meedoen uh, dit weekend. En dan uh, hadden we de startopstelling hier. En dan uh, zagen we dat we uh, Niels Vesterkart uh, daar ook nog moest uh, laten gaan. Dus gewoon de zes auto's uh, bleven er vier over. Het is uh, Rogier, Jan en Jans. Uh, het is al de derde race dit weekend. Uh, hij wist ook de eerste uh, twee te winnen. En hij neemt nu ook de leiding. Op zich geen uh, vreemde situatie natuurlijk. Rogier, Jan en Jans, een ervaren coureur, rijdt al... Uh, nou, ik kan de jaren niet meer tellen, zoveel jaren mee in deze uh, Formule Fort. Dus uh, ja, moet hij ook eigenlijk wel winnen. Pieter Schot wordt uh, per jaar kampioen in de uh, Formido Swift. Ik heb uh, de overstap gemaakt naar uh, deze Formule Fort. Die ging op de tweede plaats. En Cor Eusje, ja natuurlijk een uh, fenomeen Al 25 of 30 jaar. 30 jaar zelfs actief in de autosport, ja Die op basis van ervaring ooit begon hij, 30 jaar geleden in deze Formule Fort. En nu, uh, ter ere van zijn 30-jarig jubileum, doet hij een Volgens mij hier in die uh, Formule Ford. Oké, okay, dus een uh, klein veld. Uh, Hoe lang hebben ze nog te rijden, trouwens, Willem? Deze fotjes? Nou, uh, het, gaan, het is er reeds over uh, 12 uh, ronden. En ze komen zo dadelijk uh, komen ze voor de eerste maal overstart en finish. Dus uh, 11 ronden uh, nog te gaan. We kijken of dan mocht. Uh, ...waar het veld op afkomt. Uh, ja, het is uh, toch uh, Rogé Jongenjaf... ...die weg is, maar daarachter... Uh, ...zien we toch uh, twee keer een gevecht... ...en het uh, gevecht om de Tweede plaats ...tussen Pieter Schorthorst en... Uh, ...Jack Wit, uh, Pieter Schorthorst... ...en uh, Cor Euser. En dan om de plaatsen... 4 en 5 is het uh, gevecht daar... ...tussen Jack Swinkels en... Uh, ...Randy Schoonlewald. Oké, okay, ondanks uh, de weinige deelnemers... ...toch nog uh, spanning uh, tijdens uh, deze cup... ...op Circuit Park, Zandvoort. Zo dadelijk uur 7 alweer van uh, CFM...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 Het marinetransportschip Johan de Wits is vertrokken uit Den Helder met als bestemming de kustwateren van Somalië. Het gaat daar het vergat Tromp vervangen. In de Golf van Aden is al een tijd de operatie Atalanta aan de gang om aanvallen van Somalische piraten tegen te gaan. Het is de zesde keer dat Nederland voor de operatie een marineschip beschikbaar stelt.